Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Begin vorig jaar waren in Nederland ruim 30.000 mensen dakloos... volgens de laatste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn 4.000 daklozen meer dan een jaar eerder. Met de toename van het aantal daklozen komt er een eind aan een dalende trend... die sinds 2018 was ingezet. Het overgrote deel van de daklozen is man, zo'n 80%. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro verbleef vorige maand twee dagen in de Hongaarse ambassade in Brasilia. Maar volgens zijn advocaat deed hij dat niet omdat hij zich wilde verstoppen. Bolsonaro wordt verdacht van betrokkenheid bij een mogelijke poging tot een staatsgreep. Tot nu toe weigert hij te getuigen in die zaak. Zwaargewapende Amerikaanse politieagenten hebben in Los Angeles en Miami invallen gedaan in de woningen van rapper en muziekbaas Diddy. Hij heeft te maken met een reeks beschuldigingen van seksueel misbruik... maar hij ontkent elke betrokkenheid. Didi zelf was niet aanwezig bij de invallen. Onbekend is ook of er mensen zijn opgepakt. De rapper is een van de meest invloedrijke hip-hop producenten van de afgelopen 30 jaar. De beroemde deur waarop Jack en Rose als hoofdrolspelers... in de film Titanic afscheid namen is in Amerika geveild... voor ruim 660.000 euro. In de film overleeft Jack de scheepsramp niet omdat hij Roos op de deur liet drijven, terwijl hij in het ijskoude water bleef. Wie de deur nu gekocht heeft, is niet bekend. De dinosaurus Triceratops, die hier 70 miljoen jaar geleden voorkwam, was een stuk socialer dan tot nu toe werd gedacht. Dat heeft paleontoloog Jimmy de Roy ontdekt. In de wetenschap stond het dier bekend als een Einzelganger, maar de dino blijkt in kuddes geleefd te hebben. Morgen promoveert de Roy op zijn onderzoek naar de Triceratops. Het weer. Vandaag wordt een bewolkte dag. Hier en daar kan de zon doorbreken. Tot de avond blijft het droog en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. Zin, Zin in Zandvoort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 exactly what I need to do if I Finally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 I must have read a thousand pages, but it's en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Begin vorig jaar waren in Nederland ruim 30.000 mensen dakloos. En dat waren er 4.000 meer dan een jaar eerder. Met de toename komt een eind aan een dalende trend... die sinds 2018 was ingezet. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro verbleef vorige maand... twee dagen in de Hongaarse ambassade in Brazilië. Maar volgens zijn advocaat deed hij dat niet... omdat hij zich wilde verstoppen... Bolsonaro wordt verdacht van betrokkenheid bij een mogelijke poging tot een staatsgreep. En op een veiling in Amerika is de deur uit de slotscène van de film Titanic verkocht voor ruim 660.000 euro. Het is de deur waar Roos op kon blijven drijven in het ijskoude water. Het weer, vandaag wordt een bewolkte dag met af en toe wat zon. Tot de avond blijft het droog en het wordt 13 tot 16 graden. Disappeared without a trace. You thought you'd set the bar. I never try to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it up. Forget about the cause. Press, rewind, then stop and pause. It's like a default. <laughs>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 Mij bent rustig, geen ogen. dat maakt mij gepassioneerd. En naast jou simpel voor of tegen, lijk ik genuanceerd. Jouw verlegen doen en laten, Maar mij een lamikaal. naast jouw magere salaris, krijg ik een kapitaal. Ik vind jou niet zo bijzonder, die maar mezelf des te leuker. En interessant naast jou, naast jou je ja, allergrootste ben. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, schoelste, liefste, beste, vrijste, slimste. En de alle, aller, allerleukste die ik ken. Jij is zo stabiel, dus ik heb een beetje gek. Omdat jij nooit zoveel zegt.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 De leukste die ik ken. En ik ken veel mensen. Heel veel mensen. Leuke mensen. Mooie mensen. slanke mensen. Slimme mensen. Maar ik blijf de leukste. En bedanktes. Dus. Ik ben de leukste. Ik ben de leukste. Ik ben de leukste.